In Cairo werden ook journalisten door hen belaagd. In de Egyptische hoofdstad heerst nu een gespannen rust. Aan de stijging van de olieprijs is voorlopig een eind gekomen. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie is gedaald tot onder de 91 dollar. Deze week liep de prijs op tot boven de 92 dollar, de hoogste prijs in meer dan twee jaar. Ook de prijs van een vat Brentolie is vandaag iets gedaald tot 101,65 dollar. 65. De prijzen dalen omdat de scheepvaart door het Suezkanaal ondanks de crisis in Egypte gewoon doorgaat. Analisten verwachten dat het kanaal ook de komende tijd open blijft. Bij de oorlogen tussen Egypte en Israël in 1956 en 1967 ging het Suezkanaal wel dicht. In 1956 hield Egypte het kanaal zelfs maanden geblokkeerd. Op de Rijn bij de Lorelei zijn nu ook lange schepen langs de gezonken tanker met zwavelzuur gevaren.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 Het Nederlandse bergingsbedrijf Mammoet zegt dat het moeilijk is... omdat de substantie in het tanks erg stroperig is. Een gepensioneerde arbeider van een Britse chocoladefabriek... heeft een goede kans om in één klap miljonair te worden. Een vaas die hij in zijn bezit heeft... blijkt een zeldzaam exemplaar uit de tijd van de Chinese Ming-dynastie te zijn. Hij is ongeveer 600 jaar oud en punt gaaf. De man kwam met de blauw-witte vaas in een kartonnen doosje bij een veilinghuis... waar de experts hun ogen niet konden geloven. De vaas is de grootste uit een zeldzame serie. Hoe lang de 79-jarige man de vaas al in huis had, is niet bekend. In mei wordt hij geveld. Het weer geleidelijk steeds meer regen, vannacht enkele graden boven nul. Morgenochtend geleidelijk weer droog. Het wordt 7 graden. In de middag, hier en daar zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Ja, we houden jullie natuurlijk de hele avond hier in BNN Today op de hoogte van de situatie in Egypte. Nu alvast een update van NOS-correspondent Sander van Hoorn uh, in Cairo. En die kijkt uit over het Tahrirplein waar het uh, zwart ziet van de mensen. Sander, goedenavond. Goedenavond. Hi, hoe is de situatie nu? Ja, toch wel een stuk rustiger. Het gaat nu heel hard. Uh, gaan de mensen naar huis? Dat wil zeggen, we proberen ze, want ik heb wel gezien dat we hier in de buurt toch wat. Uh, ...knokploegen rondzwerven. Maar ook wat je zegt over het uh, plein zwart van de mensen... ...dat is op dit moment al lang niet meer zo. Uh, nu is echt de harde kern van de mensen is over. Uh, iedereen die naar huis wilde... ...die heeft dat inmiddels geprobeerd en is naar huis gegaan. En alles wat er nu nog over is, ga daar maar vanuit. Die zullen er de hele nacht nog wel proberen te blijven. Ja, nou hoorden we net uh, een, uh, ongeveer een half uur geleden van onze journalist daar, Eduard Padberg. Die zei ja, er komen steeds meer tanks aan en ook steeds meer um, uh, ziekenwagens. Ja. Wat denk jij, gaat het schoongeveegd worden? Het uh, gaat sowieso een gevecht worden. Kijk, de beide partijen die zijn redelijk onverzettelijk. Hè? Die mensen die nu op het plein zijn... dat is de harde kern die er al sinds 25 januari is... en ook elke nacht is gebleven. Uh, aan de andere kant heb je dus de aanhangers van Mubarak... die net uh, zo vastberaden lijken te zijn. En uh, Natuurlijk, internationaal is er allemaal druk... dat ze uh, moeten ophouden, dat het geweld moet stoppen. Maar de vraag is in hoeverre ze daarna gaan luisteren. Want het blijft toch een heel symbolisch gevecht... gevecht om dat Tagrierplein, ja. wie dat in bezit heeft... Uh, die, die heeft in elk geval het symbool van, van deze, deze week in handen. Maar verwacht jij dat het vanavond nog schoongeveegd gaat worden? Weet je, het is zo onvoorspelbaar op dit moment. Uh, op een gegeven moment stonden bij ons aan de deur van het hotel... stonden ook allemaal mensen, ja, die zijn weer gewoon doorgelopen. Uh, die knochploegen die actief zijn... Er is geen pijl op te trekken en dat maakt de situatie zo onvoorspelbaar op dit moment. Ja. Uh, dat leger wat weer aangerukt wordt en die ambulances die, die onder de gronden hebben afgevoerd... Uh, dat, dat, dat leger met name, ik heb geen idee wat ze doen. Want tot nu toe hebben ze de hele tijd met die tanks op straat gestaan. Ze hebben mensen geen stroopbreedte in de weg gelegd. Hooguit dat er op een gegeven moment uh, uh, in de lucht geschoten werd bijvoorbeeld... Dat er, die militairen zich te bedreigd voelden. Ja. Even nog tot slot over uh, de gevecht hè, vandaag. De hele dag tussen tegenstanders en aanhangers van Mubarak. Zijn die aanhangers nou vooral politiemannen? Of het vooral politiemannen zijn, dat weet ik niet. Dat ze ertussen zijn en dat ze de hoofdmoot daarvan uitmaken... dat lijkt inmiddels wel uh, waarschijnlijk. Uh, een aantal dingen. Ten eerste, ze waren zo georganiseerd. Opeens kwamen ze van alle kanten in heel Cairo met busjes kwamen ze aan. Uh, Arabische satellietzenders laten ook beelden zien van mannen... die gepakt zijn door de demonstranten. En die hadden politiepasjes bij zich. Ja. En op dit moment hoor ik van collega's dat er op dit moment, op het museum, het Nationaal Museum, dat daar mensen staan... en dat ze daar met uh, grote molotov-cocktails en stenen naar beneden aan het gooien zijn. Dus dat is ook weer zo'n vraag. Hoe komen die mensen in het museum? En hopelijk dat als ze in het museum zijn en niet op het dak staan... dat ze de zaak daar een beetje ongemoeid laten. Want eerder hebben we ook al plunderingen gezien. En het is met andere woorden nog maar weer die onvoorspelbaarheid op dit moment. Je weet niet waar, op welk moment iets gebeurt. Uh, als demonstrant ook, hè, stel dat je hier nog rondloopt. Weet je niet op welk moment je iemand tegenkomt die het al dan niet goed met je voor hebt. Probeer je maar voor te stellen. Ja, dat is een hele gevaarlijke situatie waarin mensen ook hele rare dingen gaan doen. En uh, die politiemensen, ja, elke demonstrant die wist het op een gegeven moment zeker. Die worden ingehuurd door Mubarak om uh, die revolutie neer te slaan. Die worden betaald. En het zijn niet alleen politiemensen, het zijn bijvoorbeeld ook gewoon arme mensen. Die niks te maken hebben en die dan van uh, de regering iets toegestopt krijgen, maar dan moeten ze even de straat op... en dan moeten ze zich een beetje uh, manifesteren. Nou ja, dat doen ze dan wel. En dat zijn dus die grote aantallen promo aanhangers die je de afgelopen avond hebt gezien. Goed, Sander van Hoorn over de situatie nu dus... en uh, de gevechten van vandaag uh, in, uh, op het Tagierplein. Dank je Sander van Hoorn. Ranking the News. Ja, gaan we gelijk door met onze eigen Lucky Kink. Uh, met de top 5 van Ranking the News. Op 5 een grandioze overwinning voor Martin Zeeman. En Zeeman is ook wel bekend als Oesterman. Uh, de Oesterman is namelijk elke dag op pad op zoek naar oesters. En vandaag gebeurde er iets bijzonders. Hij vond een parel in een oester. En die parel is dus rond. 2,5-3 mm in het rond. Dat wil zeggen, hij is voor 80% helemaal mooi rond. En het laatste stukje, ja, eigenlijk waren we net zo. De laatste stuk is nog een beetje zwart aan de onderkant. En, uh, dus, uh, ja, hij was bijna. Hij nou ja, net niet helemaal rond, maar hij is 2,5 mm en rond. Vrij, uh, hij is vrij mooi rond ook. Uh, uh, maar uh, ja, en wit. Ja, wit en uh, rond. Dus eigenlijk lijkt deze parel een beetje op een, een parel. Maar eigenlijk, eh, denk me niet dat Oesterman onder de indruk is. Wel, nee. Oesterman is een bikkelharde En hoewel dit weinig voorkomt, krijgen ze hem niet gek. Of nou ja, ze krijgen Zeeman en Oesterman niet gek. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Wij laten ons het hoofd niet op hol brengen door, euh, door parel. Hoe uniek het ook is. Wij gaan hem uh, goed bewaren, denk ik. Ja, doen jullie maar. Of de parel wat waard is, dat weet Oesterman niet. En het maakt hem ook niet uit, zeggen ze. Of zo? Op vier, <laughs> ingewikkeld. Op vier een nieuwtje uit het PVV-kamp. Die zijn ook druk met de Provinciale Statenverkiezingen. De PVV in Brabant heeft het uh, verkiezingsprogramma... nu herschreven voor mensen met een verstandelijke handicap. Volgens de lijsttrekker zijn gewone verkiezingsprogramma's te lang... en te moeilijk voor deze groep kiezers. En nu staat er bijvoorbeeld... de Partij voor de Vrijheid houdt heel erg van dieren. Jij ook wel, denken wij. En daarom mag je dieren geen pijn doen... en moet je goed voor ze zorgen. Uh, nou, uh, dat klinkt als een drogreden. Dat doet er even niet toe. Sympathiek initiatief is het zeker. Op drie dan. De nationale hobby. Autorijden. Rijden. Het kabinet gaat op vier snelwegen experimenten doen... met een maximumsnelheid van 130 km per uur. Joost weet meer. Joostje... Uh... Ja, goedemiddag, Lucella. Ja, vertel. Wat gaat er gebeuren? <laughs> ja, nou ja, het, het kabinet, uh, zullen we maar zeggen, begint rustig aan... met een experiment op uh, vier uh, wegdelen, zoals dat heet. Wochnum uh, viel net al in de verkeersinformatie. Dat wordt een vertrekpunt van 130 km per uur... De kop van Noord-Holland door en dan de afsluitdijk over. Dat wordt het enige stuk weg voorlopig waar je dag en nacht... 130 kilometer per uur kan rijden. Ja, dat klinkt een beetje als een teleurstelling. Alleen die ene weg, plus nog drie wegen... waar je dan alleen in de nacht bijvoorbeeld 130 mag rijden. Joost, leg die telefoon eens even weg... en leg uit of die politieke partijen een beetje tevreden zijn. Bijvoorbeeld bij de PvdA zeggen ze... ja, echt de smalende reacties van... het is window dressing. het is niks, het wordt niks. En uh, ja, daar zijn ze dus buiten gewoon kritisch. Maar er zijn ook veel mensen juist heel positief. Bijvoorbeeld Charlie Abdrood, verkeerswoordvoerder van de VVD... die.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 Al die linkse partijen zeiden dat kan nooit. En anderen zeiden het gaat jaren duren en het kabinet zit er een paar maanden. En bang, de afsluitdijk is snoeihard gekofferd. Want je moest eens weten hoe vaak Charlie die de afgelopen jaren van Wognum naar Korn werd in Friesland moest. Echt, dat was niet weer bij te houden. <laughs> de eerste proef begint op maart en het hele 130-gebeuren is een echt verkiezingsthema voor de Provinciale Statenverkiezing. Op twee dan, opnieuw problemen in Australië. En opnieuw is Queensland te pineut. De orkaan Yasi kwam vandaag aan land. We hebben hier heel veel wind. Um, een, een Nederlandse behoorlijke herfststorm, die is daar niks bij. Um, er zien hier ook bomen om, uh, veel takken in de rondte. Um, heel veel uh, takken zo die op het dak terechtkomen van het huis. Ja, Sira is met honderden kilometers per uur over het land... en is een van de zwaarste in de geschiedenis van Australië. En dus zitten veel mensen in een schuilplaats. Ik zit in een uh, opvangcentrum met 2500 inwoners van kerns en omstreken... Vooral veel Aboriginal families, heel veel backpackers, maar ook gewoon Australiërs die denken. als die orkaan die langskomt even sterk is als Katrina in New Orleans, dan is het tijd om nu echt even naar de shelter te gaan. De stroom is wel uitgevallen vandaag. Het is daar nu ook nacht, maar we proberen wel te bellen met een Nederlander daar nu in Australië. En tenslotte nog het belangrijkste nieuws van de dag. Uiteraard is dat Egypte. Straks het laatste nieuws Updates vanaf het web. En we spreken ook nog onze verslaggever in Caire, Eduard Padberg. Hij zat een uur geleden nog in een hotel. Ja, nou we zitten nu een beetje in de, in de stilte voor de storm. Het is, uh, het is de hele dag dus uh, we hebben ongelooflijk grote gevechten gezien. Ja. En uh, die zijn nu even gestopt en het plein wordt op dit moment omsingeld door ambulances. Het leger heeft inmiddels opgeroepen dat alle demonstranten het plein moeten verlaten. En we hoorden net dat een groot deel dat ook wel heeft gedaan, maar dat er toch ook wel een aantal zijn die gewoon blijven zitten. Als er nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier in BNN Today en tot zover ook Ranking the News. Leuk, dank. Tot morgen. Ja, de PVV Noord-Brabant heeft dus het partijprogramma voor de komende verkiezingen herschreven voor mensen met een verstandelijke handicap. En daarin legt de partij uit dat de provincie in een heel groot gebouw woont, en dat, iedereen er, dat dat best wat minder kan en dat de PVV gek is op dieren. Je hoorde het Luc net al zeggen. Nou, Je hebt en Janneke taal uh, hebben ze natuurlijk zo opgeschreven zodat iedereen, maar dan ook echt iedereen snapt waar de partij het over heeft. Iedere dag duiken we naar aanleiding van het nieuws uh, de geschiedenis in. En vandaag met Charlotte Brandt, parlementair historicus. Charlotte, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, jij bent voor ons even de geschiedenis ingedoken. Wat vond jij nou een bijzonder opvallend partijprogramma? Nou, um, als we teruggaan, uh, dan moeten we wel weer een tijdje terug. Dat is de jaren 20. Mm -hmm. uh, uh, toen hadden we in uh, Amsterdam van de gemeenteraadsverkiezingen de rapalje partij Nou, dat was een partij die was opgericht door een aantal anarchistische kunstenaars. En die vonden dat het eigenlijk niet goed was dat er uh, algemeen kiesrecht was en stemplicht. Want tussen 1917 en 1970 kende Nederland stemplicht. Dus mm -hmm. dat moest er gaan, anders kon je bestraft worden. Ja. Met een boete of je zou zelfs in, het, uh, in de gevangenis terecht kunnen komen. Maar die groep uh, anarchisten vond... Uh, ja. Zij konden misschien wel de goede keuze maken, politiek gezien. Maar zij vroegen zich af, konden de massa dat wel? Konden die wel goed nadenken van welke partij is goed voor mij? Want daarom hebben ze toen een politieke partij opgericht. En toen hebben ze daar een zwerver, uh, die heette eigenlijk Cornelis de Gelder, hebben zij daar het boegbeeld van gemaakt. Om um te laten zien <laughs> dat, je... dat dus zelfs een zwerver in de politiek. Nou, dus dat was eigenlijk een aanklacht tegen de parlementaire democratie. Ja, tegen de stemplicht. Ja. Ja, wat grappig. En, en die zwerver die, die, nou ja, die, die deed dus een poging kennelijk om in de gemeenteraad te komen. Ja. Wat, wat voor partij of wat voor programma had hij? Nou ja, die zwerver die Cornelisse gelder die had als bijnaam had je me maar. Het was uh, iemand die, uh, ja, die liep altijd rond als straatmuzikant uh, rond het Rembrandtplein in de jaren twintig. Mm -hmm. En uh, nou, ja, die, uh, die werd dus uh, in de partij binnengehaald. Het was ook nog iemand die heel veel dronk. Uh, met name spiritus, van je nevel was te duur. <laughs> een van zijn belangrijkste punten was uh, nou, bier en je nevel voor vijf cent. Zodat er iedereen uh, van kon genieten. Uh, nou, de urinoirs in Amsterdam moesten allemaal afgebroken worden. Er moesten gewoon uh, planten, een bos moest daar, uh, neergezet worden. En uh, ook een belangrijk uh, punt, uh, vrij vissen en jagen in het vondelpark. Dat was ook uh, erg belangrijk. Vrij vissen dus, uh, en jagen in het Van Ja, Park. Ja, dus het was wel echt bedoeld als, ja, als een schert uh, om echt wel uh, de, de politiek belachelijk te maken. Maar het gekke was, waarbij de gemeenteraadsverkiezingen in 1921 dat ze toch nog heel veel stemmen kregen. En twee zetels oh ja? in de gemeenteraad kregen. Oh. Alleen de lijsttrekker, die had je nog maar, ja. is vlak uh, daarvoor voor de verkiezingen is die helaas opgepakt. Uh, wees openbare dronkenschap. Dus die heeft... Uh, ...nooit uh, plaats kunnen nemen in de gemeenteraad. En toen ja, ja. er maar twee mensen op de lijst stonden, ja, is, uh, is zijn plek nooit ingevuld. En hij is ondertussen toen naar een uh, soort van afkrikcentrum uh, kracht. <laughs> en, en ja, nou ja, goed, zo was het een beetje het einde van die partij. Maar dat was wel een opvallend uh, partijprogramma. Ja, dus, maar dat, dus dat vrij vissen en vrij jagen in het Vondelpark is er nooit van gekomen? Nee, dat is ja. er uiteindelijk uh, nooit van gekomen. Maar wie weet, dus misschien dat de nieuwe partij er ooit nog uh, nou, iets mee wil. Ik, ik weet niet of er toen iets te jagen viel in het Vondelpark, maar nu volgens mij vrij weinig. Nee, dat is ook vrij weinig. Maar ja, goed, er uh, was toen ook niet heel veel. Hoor. Nee. Dus, maar goed, je kunt het altijd als partijpunt uh, maken. <laughs> goed, goed verhaal. Charlotte Brandt, parlementair historicus. Dank je wel. Oké. Okay. Doeg.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 Today. Ja, we volgen de onrust in Egypte ook online. Even een update vanaf het web. Uh, verslaggever Evan Hilde is daar en die meldt op zijn Twitter dat het erger lijkt te worden. Aanhangers en tegenstanders van Mubarak gooien op dit moment Molotov... Cocktails naar elkaar. En Al Jazeera Online bericht over zwarte rook. die nu van de oostzijde van het Egyptisch Museum lijkt te komen. En volgens de Daily News Egypt, een krant daar, is er één dode gevallen en zijn er 600 gewonden. Zo laten de regering van Mubarak weten. En nou ja, nog een leuk berichtje. Zanger Katy Perry, die is op Twitter aan het bidden voor de veiligheid en vrede in zowel Australië als Egypte. En je kan met hem meedoen, tweetsen. Ja, en dan houden jullie natuurlijk uiteraard op de hoogte van al het nieuws uit Egypte. Ook uh, het komende half uur in BNN Today. En dan hebben we straks ook nog schrijver Kluun um, over waarom... Uh, onder andere over waarom homo's toch eigenlijk een leuker leven leiden dan hetero's.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 Grenade for ya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 Grenade. Exit Holland. Ja, iedere dag gaan we in BNN Today um, uh, bellen met een Nederlander in het buitenland. Vandaag Alex Heijmans in Brazilië. In Brazilië is vandaag namelijk feest. Alex, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, wat vieren jullie daar? Uh, we vieren daar vandaag de, de, de, dat het de feestdag is de jaarlijkse feestdag van de Afro-Braziliaanse zeegodin Jemanja. De Afro-Braziliaanse zeegodin Jemanja. Klinkt goed? Klinkt goed. wordt hm. precies bij mij in de buurt gevierd. Yemunja um, uh, is, is een van een stuk of 1920 um, godheden van de Afro-Braziliaanse religie Candomblé. Dat is een, een geloof wat uh, in de tijd, in de koloniale tijd, uh, met mensen die als slaven uit Afrika werden gehaald naar Brazilië is gekomen. Mm -hmm. en, en om deze dame te, te eren, was je vandaag iets aan het doen bij de zee? Precies, want uh, wat doe je dan? Dan ga je s ochtends vroeg naar, uh, naar het strand. En uh, dan koop je onderweg een, een roos of, uh, of een ander cadeautje voor Jemonsa. Uh, en ja, dan ga je naar de, naar de zee en dan, dan, dan, dan, ja, dan werp je dat het water in. Mm. En als ze het cadeautje aanneemt, dan, uh, dan komt het niet terug naar het strand. <laughs> maar dat is heel lullig, want waarschijnlijk spoelt er weer heel veel terug op de strand. lijkt me uh, Dat gebeurt inderdaad. En niet alleen uh, rozen, niet alleen bloemen ben ik bang, maar, uh, maar ook wel andere, uh, andere cadeautjes. Want uh, Ja houdt bijvoorbeeld ook van uh, kammetjes. Want uh, ze houdt ervan om, het is een beetje ijdel, dus ze houdt ervan om haar haar te kammen. Ja. En ook, ja, uh, mensen gooien wel juwelen, maar ook hele flessen met uh, lavendelwater. Want lavendel is haar, ja, haar favoriete geur, het water in. En ja, dat spoelt dus ook allemaal weer aan. Het is wel prettig als je de volgende dag gaat zwemmen. Dan vis je zo de, de leuke dingen uit het water. Dat zeggen ze, dat zeggen ze ook, dat, dat je dat beter niet kunt doen. Uh, de, de, zeg maar, de komende weken kun je beter niet het water ingaan. Want ja, uh, waar je dan tussen zwemt, zijn eigenlijk uh, geweigerde cadeautjes... Dan zwem je in, uh, in het, uh, ja, het slechte karma van andere mensen, zeg maar. Ja, ja. Nou, ook heel logisch allemaal. En, en, als, en als je cadeautje nou niet terugspoelt, wat, wat doet ze dan voor je? Nou, dan heb je een, een jaar bescherming. En ja, uh, je, je zegt het, het klinkt allemaal heel erg logisch, maar voor heel veel mensen hier is het ook he de logischste zaak van de wereld. Mm -hmm. Want het is een, een geloof wat, wat heel veel mensen hier beleiden en... Uh, uh, wat ook best wel ver gaat, zeg maar, in, in, in hoe het het dagelijks leven beïnvloedt. Bijvoorbeeld uh, de, de kleuren van Jemonja van zijn, zijn lichtblauw en wit. Mm -hmm. En als je vandaag in, uh, in, in de stad zou gaan winkelen, dan zie je dat alle Paspoppen in de etalages alleen maar blauw en witte kleding oh, ja? aan hebben. Ja. <laughs> Want hoeveel mensen hangen dat kanon ge geloof aan? Dat is eigenlijk heel erg moeilijk te tellen, want ja, geloof is in, in, in Brazilië heel anders dan in Nederland. In Nederland ja, is het altijd sterk voor zelf geweest. Dan zou je kunnen zeggen dat het zwerkt k kaal is ingedeeld. In Brazilië, in Brazilië, ik denk altijd aan, aan ja, de Braziliaanse geloofsbeleving als een taart met horizontale lagen. Het is dus zo dat een een en dezelfde persoon mm. meer dan één geloof kan hebben, bijvoorbeeld... Ze, ze kunnen katholiek zijn, maar ook in een uh, ja, ja. blij geloof. Dat is allemaal okay. heel goed mogelijk. Dus voor hetzelfde geld zijn het een miljoenen. Daar komt het op meer. Daar komt ja. het wel op meer. Ja. ja. Goed, Alex Heijmans vanuit Brazilië over dus de, de verjaardag van Gemanja. Hoe zeg je het? Gemanja. dat bedoel ik. Dankjewel, Alex. Tot ziens. goed. ja. Radio 1, het NOS Journaal. Met Martijn Nijhuis. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn de gewelddadigheden op het Tahrirplein weer opgeleid. Vanaf gebouwen rond het plein worden molotov-cocktails naar demonstranten gegooid. Ook is automatisch geweervuur te horen. Het regime wil het plein nu ontruimen. Betogers vluchten in paniek. Aan het begin van de avond leek de rust op het plein terug te keren na een dag van geweld. Volgens officiële cijfers is er bij één dode gevallen, er zijn meer dan 600 gewonden. Het geweld werd zo goed als zeker aangesticht door aanhangers van president Mubarak... die werden aangevoerd in busjes en op paarden en kamelen op demonstranten insloegen. Het leger hield zich grotendeels afzijdig. De Amerikaanse regering lijkt steeds meer afstand te nemen van het regime Mubarak. Woordvoerder Gibbs van president Obama zei dat Mubarak nu de kans heeft zijn ware gezicht te tonen... door ernst te maken met hervormingen. En de Britse premier Cameron zei dat het erop lijkt dat het regime achter het geweld zit... Vanuit Cairo wordt ook bericht dat Mubarak-aanhangers journalisten aanvallen. Ook in Alexandrië is vandaag gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak. En tot zover. Dankjewel, Martijn. Ja, gaan we meteen door uh, met dat nieuws uit Egypte, het Tagierplein. Daar zijn de gewelddadigheden dus weer opgeleid en vanuit een hotelkamer kijkt Eduard Padberg uit over het plein. Eduard, goedenavond. Goedenavond. Ja, um, net uh, zei dus uh, Martijn net al, uh, er wordt geschoten. Er zijn geschoten te horen in ieder geval. Van wie zijn die schoten? Van het leger? Waarschijnlijk wel, ja. Het, eh, vooralsnog eh, lijkt het op dat ze, dat ze gewoon in de lucht schieten. Mm -hmm. Om, om het, de, de groepen uit elkaar te houden. Het, het, het is inderdaad weer opgeluid. Aan één kant van het Tragierenplein wordt, wordt uh, hevig gevochten. Ja. Um, het, ik, ik zie, uh, in tegenstelling tot, tot, tot, tot, tot wat, wat, wat ik net op het nieuws hoorde, geen mensen weggaan van het plein. Nee? Uh, nee, de mensen die, die, die blijven gewoon allemaal staan en uh, vol, volhouden tot... Uh, ja, nogmaals, tot, tot de, grote, de grote schoonmaakactie ja. uh, komt. Want Ik kan me voorstellen, als er wordt geschoten, dat je wel weg wil. Maar, nou ja, tot nu toe niet. Niet, niet wat jij ziet. Nee, ik zie, ik zie geen mensen weggaan. En jij blijft het uh, volgende hele avond nog, hè? Absoluut. Oh, dus we komen nog bij je terug. Dankjewel, je wel, Edebad Badberg. Zometeen schrijver Kluun hier. Maar eerst Tim Knol. The set Silverman. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, we volgen de onrust in Egypte ook online. Um, een update nu weer vanaf het web. Uh, Harald Dornbos van de GPD-kranten is weer naar buiten gegaan. Hij twittert dat de eerste persoon die hij buiten tegenkwam... een man is met een bebloed gezicht op een brommer... die hem bijna doodrijdt. Um, even verder gooien ze met molotov-cocktails. Hij zegt hij vindt het te gevaarlijk om naar zijn hotel te lopen. En hij is een, een Hilton hot hotel ingevlucht... Maar die hadden geen kamers meer. En steeds meer verslaggevers zijn even ondergedoken. In een hotel bijvoorbeeld. Uh, zo ook de verslaggevers van de Engelse tak van Al Jazeera. Um, die worden trouwens niet meer bij naam genoemd uit veiligheidsredenen. Zij horen de laatste minuten steeds vaker molotov-cocktails op het plein. Ik kan niet zien wie dat doet, maar ik kan het horen. Exactly dat is precies hoe het lukt. Zoals kleine explosies die als molotov-cocktails. Ja, en Manar Mozen die woont in Cairo en zij ziet vanuit haar raam dat de menigte aan het rennen is. Ze hoorden ongeveer 30 geweerschoten, zegt ze, en mensen dragen gewonden weg. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, als er op dit moment iemand grijnzend naar zijn bankrekening staart, dan moet het wel schrijver Kluun zijn. Zijn nieuwste boek Haantjes vliegt de winkels uit en er is ook een trailer van. Amsterdam 1998. Stijn en Frank zoeken naar succes, naar erkenning, naar geld. In de zomer van 1998, een briljant idee, een lucratief idee. Denken ze, handjes. <hijen> Schrijver Klun, goedenavond. Hey, goedenavond. Dat ben jij niet zelf, hè, die stem. Uh, nee, nee, nee, nee, dat is Jeroen, uh, hoe heet die? Uh, dat is echt zo'n filmstem. Nou, behoorlijk, de ja. Hij is DJ op de radio van 538. Oh, oké, okay. ja, fantastisch. Vloeken dat... in de kerk. <laughs> ja, dat, dat hoort niet op Radio 1. Ik zal even heel kort het verhaal uit de doeken doen. Het speelt zich af in de periode uh, voor jouw uh, zeer succesvolle debuut... ...komt de vrouw bij de dokter. Het draait om hetzelfde personage, Stijn... En het verhaal is even in het kort, die probeert om tijdens de, de Gay Games in 98 in Amsterdam de landenvlaggen met de kleur roze aan de man te brengen. En ook mm -hmm. petjes en, en uh, nou ja, allerlei fluitjes. Nou, dat lijkt een fantastisch plan, maar in de praktijk is dat toch niet een heel erg commercieel aantrekkelijk plan. Dat is in heel kort het verhaal, maar dan zeer grappig opgeschreven en volstrekt op zijn kluens beschreven. Uh, en nou ja, meer gaan we niet over vertellen. Moeten mensen maar lekker zelf lezen. Goede samenvatting. Goede samenvatting, ja zo, ja. zo even in het kort. Uh, je hebt aardig al wat uh, rondgereisd in de media. Even een korte compilatie daarvan. Klun, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Komt 10 uur dan komt Kluun. Ja, wie kent hem niet? Hij schreef een nieuw boek. Er is uh, nieuw boek, een nieuw boek uit van de schrijver die 1 miljoen exemplaren verkocht van Er komt een vrouw bij de dokter. Nou, dan weet ik meteen onmiddellijk over wie het gaat. Hier zit Kluun. En uh, vandaag signeert hij er eentje. Voor mij, maar voor ons ook. Voor, al, voor anderen. Hè? ja Kluin. Aan tafel, klun Van harte welkom, Kluun. Ja, Kluun, uh, bij sommige schrijvers wel het idee van... ja, dit, dit moeten ze van de uitgeverij. Maar bij jou heb ik nog wel het idee dat je er een beetje lol in hebt. Ik heb er uh, reuze veel lol in. <laughs> of, ik nou, of ik nou gezellig bij quinty en Loretta bij Koffietijd zit... of uh, bij uh, Matthijs van Nieuwkerk, of wat dan ook. Ik ja. heb er lol in. Na een week of twee, drie gaat die lol er wel af, hoor. Dus jullie zijn net op tijd. Ja, we zijn net op tijd, oh, gelukkig. Wat mij opviel... Um, dit, dit is natuurlijk voor een deel autobiografisch. Of in ieder geval gebaseerd op wat jij hebt meegemaakt in de zomer van 98, maar dan ja. overdreven en uit zijn verband gerukt en nou ja, eh, noem het maar op, eh, zoals dat gaat in een roman. En wat mij opviel is, is ja, hoe, dat je beschrijft hoe, hoe fantastisch het leven toen was in Amsterdam. Ja. Um, de, en dat heb jij ook als zelf als Kluun ook meegemaakt, hè? Wat kan je dat nog een beetje voor de ja. geest halen? Hoe geweldig dat was? Nou ja, ik bedoel, het is niet de summer of uh, '67, dat nou ook okay, weer niet, maar but... Het was de zomer waarin, ik, ik meen Elsevier een keer kopte. Nederland is af. En dat gevoel had je ook. Weet je, het was een perfecte balans tussen welvaart en welzijn. Er zou nooit meer crisis komen. Nou, twee jaar later wisten we anders. Het was nog voor de moorden op uh, Fortuin ja. en Theo van Gogh. Uh, je mocht nog gewoon staand op een terras een biertje drinken, de Roxy en de It waren nog open, uh, iedereen verdiende geld en, en dat speelt ook met dit boek, uh, je kon nog veilig als homo's over straat lopen in Amsterdam zonder dat je in elkaar werd getimmerd uh, door een uh, vreemdsoortig uh, jong toon ja. met de frustratie. We, we, we kwam jij ook in die tijd, uh, 98 en de jaren daarvoor? De, jij kwam ook wel in de rocksie, in de iets. Nou, eigenlijk niet veel. Nee. Ik zat oh. toch meer in die tijd in het alternatieve circuit. Ik, ik kwam er wel eens. Ja. Maar uh, ik, ik was nog niet zo in to-house. Uh, ik, ik, ik ben daar veel te laat ingestapt. Dus ik zat meer in het, uh, in het echt alternatieve circuit in Amsterdam. En ook wel. Zoals? Noem eens, de tenten? Nou, van, van Korsakov tot. Uh, nee. Dat was, wel het, het was ah. Nou, praten we het heel laagst. <laughs> Vooral voor de, voor de luisteraars die Amsterdam niet kennen, dat is een kroeg geen ziekte in Amsterdam. <laughs> en uh, uh, maar in, veel in paradiso, bij de dansavonden ja. en um, festivals. Maar ook wel, moet ik bekennen, en nou val ik definitief door de mand... ik, ik, ik heb toch ook wel een fetish voor de Leidseplein-tenten met uh, elk kwartier André Hazes. Grappig dat je dat zegt, uh, want ik, was in, ik ben ietsje jonger dan jij, uh, maar ik, ik was in die tijd... Dat uh, mag ik hopen voor je. Uh, dat, uh, nou, hoezo? Ja, nee, ietsje. Ik denk niet dat we heel okay. schelen. Uh, maar ik was in die tijd ook vrij alternatief. Kwam ik ook de Paralyse, ook in de Korsakov wat een ontzettend deprimerende tent is. Ik kan ja, me nog goed heerlijk. herinneren dat ik daar in een wit jurkje aankwam... en dat ik ongeveer, uh, <laughs> uh, nou ja, bijna omgebracht werd. Want dat kon echt niet. Nee. Dat was, uh, misschien hebben we nog wel staan te zoenen, Kluun. Ja, ik was net, net aan het denken. Was jij dat niet, ja? Ja, dat wit, met dat ja. witte jurkje. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Zullen we de uitzending maar als uh, afgelopen beschouwen nu? <laughs> Ik weet nog, dat was een mooie tijd in Amsterdam. Is dat er iets waar je, eh, ook, ook voor niet-Amsterdamers... Het gaat natuurlijk om het hele gevoel dat er door, ja. door Nederland waaide. Het was allemaal veel vrijer toen. Er kon veel meer. Mis ja, je dat ik, een beetje? Ja, toch wel. Ik, ik had het gevoel, het, de, zeg maar, wat me bekroop op dat moment in Amsterdam... Zeg maar tweede helft jaren negentig, is een soort een georganiseerde anarchie. Weet je wel, alles uh -huh. kon nog, er, er was nog geen vertrutting, hè, de, nog niet zoveel regeltjes wat allemaal wel en niet mocht eh, op terrassen en nachtleven en rookverboden en uh, dingen. Maar er was ook nog niet die enorme uh, verhuftering die je daarna toch wel hebt gekregen. Ik heb trouwens de indruk dat dat een beetje aan het kenteren is, zodat iedereen die verhuftering wel uh, beu wordt. Uh, het, ik, ik bedoel dit echt niet als opa spreekt, maar ik uh -huh. vond dat wel een tijd uh, die in ieder geval leuker was. Uh, uh, ik, ik vind het nu allemaal wat cynischer en uh, ja, wat, wat harder geworden. Even ja. een stukje uit de proloog uit je boek. Want um, je hebt het net over, van, het was toen een geweldige tijd. Uh, uh, jij had toen een geweldige tijd. Maar die homo's, die kunnen er pas echt wat van. Ja. En dan staat er, staat er in, in de proloog... nichten die feesten als lifestyle, hetero's als vlucht. Wij hetero's stoppen met feesten als we besluiten dat het tijd is om kinderen te krijgen. Of, vraag me niet waarom, vinden dat we serieuze en zinvolle dingen in het leven moeten doen. Ja, dat is wel een beetje, daar heb je wel een beetje gelijk in, hè? Ja, dat valt mij vaak op, inderdaad. Uh, zoals iemand ook zegt in het boek Charles, dat uh, Charles is een ubernicht... en die zegt tegen uh, Frank en Stijn, ja, jullie zijn de breeders en wij zijn de genieters. En dat klopt ook wel een beetje, natuurlijk. Hè? Dat valt mij vaak op uh, bij dertigers en veertigers in de hetero-wereld. wereld. Nou, ik ben dan een veertiger... Um, je ziet het trouwens ook aan onderzoeken blijkt dat uh, veel mensen met jonge kinderen gewoon ongelukkiger zijn ja, <laughs> en, uh, laten nou, we een even... nieuw onderzoek geloof ik pas vanaf dat de kinderen tien zijn wordt het pas iets beter ja, ja ik heb één dochter van twaalf <laughs> dat gaat uitstekend maar die andere twee die spelen volledig de eigen wedstrijd en, ja. Nou ja, dat, het, dat is ook de, de, de contradictie en ik vind dat als schrijver en als mens heel fascinerend aan de ene kant geeft uh, dat uh, kinderen geeft, uh, uh, intensiteit en diepte maar aan de andere kant is het ook mateloos onpraktisch kinderen altijd gedoe en ik, daar had ik dat bekropen toch wel een zekere jaloezie op uh, nichten. Uh, het wordt anders op het moment dat men ook kinderen neemt. Dan zijn het, gewoon, uh, ja, zijn het in feite leiders le le in het hetero Verkapt hetero's. Ja. ja, dan op het moment dat je gewoon dat... Uh, je ziet ze in de PCO hoofd ook lopen. De, de, twee jongens heel blij met veel tassen met duur, mooi, duur en zwart. Uh, ja, daar heb je dan ook geld voor. En, uh, veel breder en uh, afgetrainder dan de gemiddelde hetero. Maar wilde dat jij kom... diep in je hart... Uh, uh, ook echt vooral vroeger dan liever dan bij die homo's zien horen? Nou, ik ben, ik ben wel een, een hedonist. Misschien niet meer zo als eh, hedonisme als ideaal. Dat was denk ik in mijn tijd, eh, nou ja, voorkomt de vrouw bij de dokter... voor wat er in dat boek, eh, zeg maar, het, het, het waarheidsgedeelte wat in het boek zat. Nu ben ik nog steeds een hedonist qua, lef, qua life's, uh, lifestyle... En wat dat betreft, uh, als je hedonistisch bent ingesteld, dan kun je wel wat leren van nichten. Ja, hè. dat is echt uh, party till you drop. Mm -hmm. En um, uh, alles, gewoon de omgang met, met, met seksualiteit en de vrijheid en uh, hetero's zijn daar veel bekrompender in. Uh, dat heeft heel logische oorzaken, uh, omdat je in een gezin nou eenmaal sneller afhankelijk van elkaar wordt en dus ook niet elkaars emoties uh, nodeloos kunt oprekken. Maar uh, het fascineert me wel, ja. Ja. Nou ja, en, ik, en, ik heb alleen en, één probleem. Ik voel me gewoon totaal seksueel niet aangetrokken tot mannen. En ja, nee. dat is ook de eerste zin in mijn boek. Van, ik ontdekte dat ik niet op mannen viel, tot mijn spijt. Ja, Jammer. dan houdt het op. Of niet? Ja, dan houdt het even op. Hè. <laughs> nou ja, en het is natuurlijk ook vermoeiend dat je, als, als ik heb het gevoel, als ik naar mezelf kijk en, en naar homo om me heen. Als je als homo de hedonist uithangt en bent, dan is het niet erg. Maar als je als hetero dat wil... en dat ik met mijn 36 nog steeds, ik heb geen kinderen, naar feesten ga... dan word je toch een beetje meewagen aangekeken. Van, ach, kind, ja. schep een ja. keer een gezin, doe niet zo moeilijk. Ja, wat is er, wat is er mis met je? Nou, ik, ja. Er is een hele mooie ja. zin van een van de grootste filosofen... van de, de 20e en 21e eeuw, Bruce Springsteen. Die zegt <laughs> ja. uh, in 1978 al van... Uh, It ain't no sin to be glad you're alive. En... Dat was een uitspraak die had ik er als twintiger toen boven mijn bed hangen, maar ik geloof dat ook echt, weet je. Het lijkt inderdaad wat je zegt af en toe dat je moet schamen als je uh, onbekommerd geniet van nou ja, het nachtleven of ik ik, ik mensen ook die uh, ik heb een vrij grote auto, uh, dat moet natuurlijk voor mijn drie kinderen, maar mm -hmm. nou, dan word je hier in het luxe reservaat Oud Zuid waar een enorm cultureel snobisme is, ja, dat dan word je echt met de nek aangekeken, want dat hoort niet. Nou, ja. ik vind uh, kijk als je nou een boot gaat kopen omdat je geld hebt, terwijl je niet van boten houdt, ja, dan wordt het iets triest, maar op het moment dat je, zoals ik, gek bent van Amerikaanse auto's en je hebt een veel te grote Amerikaan, eh, milieutechnisch volledig onverantwoord. Ja, dat, dat, dat mag dan niet. En dat, eh, en dat geldt hetzelfde denk ik, voor te veel uitgaan. Dat hoort op een bepaald moment niet meer. Uh, ja, ik god. ga snel aan de kinderen. Dat is de Ijo, nee, niet, niet doen. Kinderen <laughs> zijn onpraktisch. Ze zijn nog onpraktischer dan een grote Amerikaan in de grote stad. Dat <laughs> waar, ja. niet doen. Even terug naar je boek. Uh, daar wordt uh, ene Arno de Hen opgevoerd. Uh, van uh -huh. Gay Business Amsterdam. En die zegt op een gegeven moment tegen, tegen Stijn. Hè, het hoofdpersonage. Um, het feit dat jullie hetero zijn. Zet in de gay wereld kwaad bloed. Ik denk dat ja. we een daad uh, moeten stellen samen. Mijn voorstel zou zijn om 10% van de winst. Te doneren aan het eetfonds. Uh -huh. nou, van al die spullen die jullie dan proberen te verkopen. Nou, Dan laten jullie je, je inlullen. Heel grappig. En dan achterin, het boek, uh, uh, nou ja, achterin het boek staat dan. Dat deze persoon absoluut niet Siep de Haan is, de, bedenker van, de echte bedenker van de Gay Pride in Amsterdam. Het lijkt natuurlijk een beetje op hè? Arno de hem Siep de Haan. Siep de Haan, ja. goedenavond. Ja, goedenavond. Hi. En hallo, Klun, Leuk om hey, elkaar Siep. te spreken. <laughs> ja, heerlijk. Ja, je, je, bent, je bent het dus niet, hè, Siep? Ik herken uh, een hele hoop van wat Klun uh, heeft beschreven. Hij heeft of een heel goed uh, geheugen of een uitstekende documentatie. Maar ook in ieder geval heel veel fantasie. Ja. Maar ik heb wel een vraag nog voor Klun. Nou, Kom maar voor de voor het raad ermee. In hetero heteroroman staan altijd uh, stomende scènes bol van de erotiek. En uh, nu vroeg ik me af waarom is er geen heftige scène tussen uh, Stijn en Arno? Waarom zit hij er niet in? Nee, daar nou, komt natuurlijk wel een scène voor waarin Stijn op een gegeven moment uh, gepijpt wordt door, en niet zo'n klein beetje ook, uh, uh, door jouw uh, uh, collega, door Charles. En uh, daar schrik hij dan s ochtends wel zo wakker van. Dus er zit wel wat porno in. Maar ik, ik had nog wel verder kunnen gaan. Ik, heb, uh, inderdaad, ik, uh, ik was redelijk goed gedocumenteerd uh, en heb me goed laten voorlichten uh, door gays uit te zien in Amsterdam. En heb prachtige verhalen gehoord. En ook wel leuke dingen meegemaakt met die gay games toen. Mm. Maar op een gegeven moment. Dan, ja, het, het klinkt stom op mijn mond. Maar het moet functioneel bloot zijn. Kijk, in de Weduwnaar zit er ook hele heftige porno. En dat was functioneel. Dat moest ook plat. Want Stijn ging aan de kook. En dan, nou ja, dan weet je, dan word je steeds seksistischer van. Maar dat was hier. Ja, dat, het, het was hier niet nodig, vond ik, buiten die ene pijpscene. Uh, ja, ja want die, die, die scène was jou niet goed genoeg, kennelijk. Die, ja, die was niet goed genoeg. En ik dacht van, is die dan, heeft dat ook werkelijk uh, plaatsgevonden? Was het een droom? Of heeft dit te maken met een soort homoangst van Kluun dan wel Stijn? Nee, nee nou, geen homoangst, Nee, zeker nee? niet. Nee, maar we uh, nee. wilden vooral dat eerste gedeelte van de vraag, daar wilden we gaan. Was het een wel. droom? Of was, ja, het, uh, of was het echt? Ja, dat blijft natuurlijk. Dat is het leuke van het schrijvers. Je moet ze nooit geloven. He, ze verzinnen ook personages zoals Arno de Hen, waarvan je denkt van ja, dat kan geen toeval zijn dat het Siep de Haan is. Maar <laughs> je zult het nooit helemaal zeker weten. En dat geldt hier ook voor. Goed, Siep de Haan, dank. En uh, ja, Kloen, succes met je boek hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Nou, je wel uh, toch? Ja, dat het gaat leuk. hartstikke goed. Lief van je, dankjewel. Ja, ja het gaat goed. Dankjewel. Graag gedaan. Wicked Game. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, we volgen de onrust in Egypte ook online. Even een update vanaf het web. Um, de Egyptische staatstelevisie die waarschuwt dat er gewapende bendes aankomen. Dat meldt Al Jazeera. En bij het Egyptisch museum is een strijd gaande. Mubarak aanhangers die lijken daar nu in de minderheid. Tegenstanders die hebben een scherm gemaakt om het museum en zichzelf te beschermen. Verslaggever Ivan Hill die zegt op zijn Twitter... dit is middeleeuws. Um, Manar Monsen, die woont in Cairo. En zij ziet vanuit het raam dat de menigte aan het rennen is. En ze hoort ongeveer 30 geweerschoten. Mensen dragen ook gewonden naar binnen. En op dit moment proberen Mubarak-aanhangers het plein op te komen. Wat gebeurt er op deze woensdag bij de... Kapper, Rob Inzwollen, goedenavond. Goedenavond Willem. Hi, waar ging Hi. het zo al over? Nou, je had je natuurlijk afgevraagd: gaat het over Egypte, of gaat het over de fraude aan de Windersheim, of over Berli die een kritische vrouw wipt? Uit haar plaats natuurlijk. Maar ik wil even verder gaan waar we het laatste keer gebleven zijn: de sociale netwerken van Coronet. Wat erg belangrijk is in de miljoenenmaas in Cairo. Want daarmee um, uh, houden ze elkaar toch wel op de hoogte. Wat ik wel erg leuk vind, is dat de boel daar plat ligt en dat ze daar nu uh, gewoon een telefoonnummer moeten gebruiken om een boodschap in te kunnen spreken. Ja, dat ze Google dus bellen, hè? Ja. Dat is ja. Dat is erg laat, erg leuk. Ja. Daar ging het een beetje over vandaag. Ook dat, um, um, dat niet onrust overal tot een omwenteling leiden. We hebben natuurlijk China uh, jaren geleden uh, gehad. Uh, Iran is die neergeslagen zelfs in. In Servië en Albanië is het zover niet gekomen. En nu in het Midden-Oosten is er wel een vlam in de pan. Ja, maar wil wilde niet zoals zeggen al dat. In het... in de uh... zeiden, en dan hou ik ermee op. Een revolutie eet zijn eigen kinderen op. Er zijn dus altijd slachtoffers. Absoluut. Da daar ging het om. Ik, ik wilde het niet. Het ik geval. Ja. Meestal de kleine berichtjes leek me gezellig. Ja. En leuk. Maar ik kon hier niet omheen. Het ging over de het serieus. Ik dat ik banaal het grote nieuws uh, ja. in de zaak had. Nou ja, belangrijk lijkt me zo. Corné, die zitten uh, niet in Tilburg, maar in Spanje. Ik zit inderdaad in Spanje. Hi. In Almeria. Uh, Almeria, ben je is daar aan het knippen? Ja, nou ja, ook dat. Maar uh, we zijn op dit moment uh, de zomershoot aan het doen voor uh, La Strada Shoes. En uh, we zitten hier midden in de woestijn. Het is onwijs mooi weer. Het is wel ijskoud. De zon schijnt de hele dag. Maar uh, ja. ja, dat isgene waar we mee bezig zijn uh, de zomercollectie aan het schieten. Maar ja, um, ik, toen we hier in Spanje aankwamen de eerste avond, wat, wat hier wel heel duidelijk is in Spanje, ja. is dat de economie echt super slecht gaat. Echt ja. super slecht. En zo, ook tijdens deze shoot zijn we daar toch wel een beetje door genekt geweest. Sowieso uh, toen we door de stad liepen, nou, dan zie je gewoon de ene naar de andere winkel echt gesloten zijn. Helemaal, nou, het lijkt wel leeggeplunderd. Ik wist niet dat het hier zo slecht ging. Dat hebben we wel eens gehoord in Nederland. Maar het is echt gewoon triest. Zeker als het om MKB gaat, uh -huh. uh, de winkeliers. Ja, weet je, als je door de stad loopt in, in Nederland zie je tenminste nog winkels waar iets gebeurt. En natuurlijk ja. is er korting en uitverkoop en dat soort dingen. Maar hier is het echt gewoon link, winkels worden leeggehaald. Gewoon. Ja. Echt leeggehaald waar, waar echt de consument bij staat. Rob in zwolle in Almeria, dus in Spanje. Dank heren, nog een mooie avond en, en tot snel weer. Dank je wel, is gelijkzaam. Ja, dat was hem weer. BNN Today voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Zo meteen langs de lijn met Robert Meder en het nieuws met Martijn Nijhuis.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 Morgen is de Koffie Max staart getooid met kaarsjes. Want Koos Albers die komt en uh, hij is jarig. Jeroen Snel vertelt ons over het laatste Royalty Nieuws. En Erwin van Lambaert heeft het over succes. Ik hoop dat u er morgen bij bent. Nationaal van 10 uur, Nederland 1. Koffie Max, graag tot dan. Fiscale en financiële vraagstukken. Wij adviseren. Beker Tilly Dit is Radio 1.